Straatman met het NOS Journaal. cosmetica-winkel Rituals is getroffen door een hack. Van een onbekend aantal klanten zijn gegevens gestolen. Het gaat onder meer om namen, adressen, telefoonnummers en geboortedata. Getroffen Nederlandse klanten zijn geïnformeerd door het bedrijf. Rituals zegt dat ze nog geen aanwijzing hebben dat de hackers die informatie openbaar hebben gemaakt. Het bedrijf zegt te werken aan verdere maatregelen om een dergelijk lek in de toekomst te voorkomen. Duizenden kunstwerken en gebruiksvoorwerpen die sinds de Tweede Wereldoorlog in depots liggen opgeslagen... moeten zichtbaar worden voor het publiek. Dat adviseert een commissie onder leiding van oud-minister Asser. Het gaat om schilderijen, meubels, tapijten en serviezen van onder meer Joodse mensen. Van vooral Joodse mensen, moet ik zeggen. In de oorlog namen de nazi's ze mee naar Duitsland, bijvoorbeeld door roof of dwangverkoop. Na de oorlog werd een groot deel teruggehaald en ondergebracht in de Rijkscollectie, maar vaak is niet meer vastgesteld van wie ze waren. Een deel hangt al in een musea, maar de context ontbreekt vaak. De commissie Ascher wil dat er een onafhankelijke stichting komt die de collectie beheert en zichtbaar maakt. De Iraanse revolutionaire garde heeft bevestigd dat het vanochtend twee schepen in de straat van Hormuz heeft aangevallen. Iran heeft de schepen in beslag genomen en naar de Iraanse kust gebracht. De schepen hadden volgens de revolutionaire garde de maritieme veiligheid in gevaar gebracht. Ze beschuldigen de bemanningen van geen vergunningen te hebben en geknoeid te hebben met het navigatiesysteem. Bij de beschietingen raakte overigens niemand gewond. Premier Jette noemt het sneuvelen van de asielnoodmaatregelenwet gisteren in de Eerste Kamer een gemiste kans. Maar hij zegt ook dat het kabinet zich niet uit het veld laat slaan. Binnen twee weken komen er nieuwe voorstellen om het asielbeleid strenger te maken. Het weer en nog tot besluit volop zon vandaag. Alleen in het noorden zijn er vanavond wat wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen dan begint de dag mistig. Daarna is het weer overwegend zonnig bij temperaturen tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Met muziek en informatie Weet wat hier leeft Dit is ZFM Soundboard ZFM I know That I Won't forget you For I've love you too much for too long though you don't want me now I'll still love you till the breath in my body is gone that's how it is with me and you'll all I won't forget you Ja, welkom terug voor het tweede uur Lunchroom op deze zender. Uh, we hadden het over Koningsdag, het 27 april... maar ik ga het nu hebben over 4 mei, want dat is de volgende. En dat zijn de herdenkingen. Het officiële programma omvat een herdenking bij het Joods monument... om 12 uur... en een herdenkingsbijeenkomst om 7 uur bij het Verzetsmonument... Waarna een stille tocht plaatsvindt. En een vlaginstructie vanaf 4 mei hangt de vlag in heel Nederland, inclusief Zandvoort, halfstok. vanaf 6 uur tot zonsondergang. En de activiteiten, het Zandvoort Museum toont een tentoonstelling van Veteranen Zandvoort, die de herdenking verbindt met persoonlijke verhalen over de vrijheid. En het circuit Zandvoort, dat is ook op 4 mei, dan is er vrijrijden, motorsport. Gepland op het circuit van Zandvoort, zo meld RSZ Motorsport. Ja, dus er is genoeg te doen. Ik weet, s'avonds om 7 uur is er ook nog een herdenking in om de kerkplein. Op de kerk, de, tenminste, de, de kerk van de, aan het kerkplein. Dat weet ik omdat uh, de beatpopzingers daar Acte Prisons geven. En ik ga door met Hold Me Now. Dat moet je zeker doen op 4 mei. Hou me lekker vast. Johnny Logan.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 No, no, no. Ja, nou een paar woorden, nou een paar liedjes die uh, vrij rustig waren. Mogen we wel eventjes flink uit ons ook gaan, denk ik. Ik heb Alan Foley. We belong to the night. The burning sun hangs over the city you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 des gens heureux roi de la drague et de la rigolade rouleurs flambeurs ou gentils petits vieux je viens te chanter la balade la balade des gens heureux je viens te chanter la balade la balade des gens heureux comme un cœur dans une cathédrale Zoals oiseau qui fait ce qu'il veut. Tu viens de chanter la balade, la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade, la balade des gens heureux. Dit was Gerard uh, -la de Laumont, La balade des gens heureux. Zoals alle organisaties hebben we uh, mensen die altijd vrijwilligers zoeken. En dat doen ze natuurlijk ook bij Pluspunt. Daar zoeken ze namelijk een Bali-medewerker. En wat ga je doen? Als Bali-medewerker ben je de eerste aanspreekpunt... voor bezoekers van Pluspunt in Zandvoort. Je ontvangt inwoners, vrijwilligers en samenwerkingspartners... met een glimlach en helpt hen op weg. Je werkaamheden zijn afwisselend... beantwoorden van vragen aan de balie en telefonisch... Werken met verschillende systemen voor onder andere de belbus. Registreren en verwerken van vrijwilligersondersteuning en vragen. Plannen en administratief ondersteuning. Signaleren en doorverwijzen waar nodig. Geen dag is hetzelfde. Je werkt in een levendige omgeving waar veel gebeurt. En je bent vriendelijk, toegankelijk en commentatief vaardig. Je kunt goed schakelen tussen verschillende taken en systemen. Je bent digitaal, vaardig... Of bereid dit te leren? Ja, en dat zoeken ze dan allemaal bij Pluspunt. En als je daar wat veel weten, mail dan even met l.frank.pluspuntzandvoort.nl of telefoonnummer 06 34 75 3131. 31. 06 34 75 3131. 31. Ja, het lijkt me een heel leuk baantje. Zeker als je tijd genoeg hebt. Circle of Life, Elton John. club De Breikunstenaars... komen elke donderdagmiddag van 2 tot 4 uur bij elkaar. Samen breien of haken, samen handwerken... en van elkaar leren en bovenal veel gezelligheid. De deelname is helemaal gratis, inclusief de koffie. Een leuke muts, een poncho, een hippe tas, alles kan. Gemaakte spulletjes zijn natuurlijk ook te koop... en de opbrengst gaat één keer per jaar naar een goed doel. Meer informatie... Neem contact op met de balie van Pluspunt via telefoonnummer 5740330. 5740330. En loop eens gezellig langs. En het is donderdag van 2 nee, tot 4 uur. Ja, lijkt mij heel gezellig, inderdaad. Goed, we gaan door met het LIOSCEER. Langtolklasses. So naturally I thought I would Take me a look inside I saw so much food There was water coming from my eyes Yeah, there was hammering There was turkey There was caviar And long tall glasses With wine up to yarn, And then somebody grabbed me Threw me out of my chair Said before you To you know, I can't dance, you know, I can't.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 Zandvoort wordt dit jaar het jubileum geveerd... van de 200 jaar geleden de basis is gelegd... voor de welvarende badplaats die ons dorp nu is. Het onderzoek van historicus Koen Meij-Marijt... ligt ten grondslag aan het jubileumsjaar. Hij schreef een boek over de komende zondag... geeft hij een lezing in het Zandvoort Museum. En dan wil u meer weten... kijk dan even op het, de internetpagina van het Zandvoort Museum. Marco Bosato... De waarheid. Denk aan wat je voelt. Ik denk aan hoe je lacht. Ja, we hadden het net over dat boek... En ik zie nu echt dat het om twee uur begint in het Zandvoort Museum. En de lezing van Koen Marijt duurt ongeveer een uur. Daarna is er de ruimtegelegenheid om met hem vragen te stellen. Na afloop signeert Roen, uh, Koen zijn boek dat te koop is in de museumwinkel. Ik ontwijk je ogen als ze mij willen doorgronden. gronden. Telkens als ze naar me kijken, zorg ik. Dat ik ze net mis. Als u voor me staat, vlucht ik steeds weer in je armen, zodat ik niet kan verraden wat de waarheid is. Vonderdag 7 mei worden op vier verschillende plaatsen in Zandvoort in totaal 17 struikelstenen geplaatst. De kleine keien, bedekt met een bronskleurige metaal plaatje, herinneren aan de slachtoffers van het nazisme in de Tweede Wereldoorlog. Ze werden vanaf het adres weggevoerd naar concentratiekampen. Ik weet er alles van, ik heb samen met mevrouw de Westerborg pad gelopen en dan kom je heel veel van zulke soort stenen tegen. En het begint om kwart over twaalf en dan worden de eerste stenen onthuld bij Boerenvaard, de Vauvaars, nummer 28, waar vier leden van de familie Stutsch woonden. De struikelstenen kunnen worden aangevraagd door familie van slachtoffers of anderen via de stichting of gemeente Zandvoort. Ongeveer 550 Joodse inwoners werden in de oorlogsjaren in Zandvoort gedeporteerd. Via Amsterdam naar Kamp Westerbork, wat ik al zei. Naar vernietigingskampen als Auschwitz en Salibor. In totaal kwamen 306 Joodse inwoners nooit meer terug. En het is een heel mooi iets om dat te onthullen. En ik zeg, je komt er onderweg een heleboel tegen als je dit pad loopt. En let er maar eens op, je komt er steeds meer tegen in uh, steden ook. Ja, het is een heel mooi, een heel mooi iets. We gaan even, even een rustig liedje draaien. Ik heb u net al verteld dat ik een weekoverzicht had gevonden bij, bij Pluspunt. En ik wil u graag vertellen wat er op donderdag, dus morgen, gaat gebeuren. En dat is van 10 tot 12 uur. En dat is Nederlandse les. En dat is in Pluspunt Noord. En dan van 2 tot 4 de prijskunstenaars. En dat is ook in Pluspunt Noord. En van 2 tot 4 sieraden maken. Eveneens in Pluspunt Noord. En samen doen van 2 tot 4 uur. En ook wederom... In Pluspunt Noord. Ja, wij gaan door met kajak. Rustler's Queen. een fantastisch mooie plaat, vind ik zelf. We hebben net Franse plaatjes gedraaid. Ik ga nu een Duits plaatje draaien, maar dat is een hele oude. En daar hebben we, hele, daar hebben we ook herinneringen aan. En ik denk dat er meerdere mensen zijn... die aan deze plaat herinneringen hebben. Peter Maffay, met Mir sagt, du fühlst genauso wie. Ich. Du bist das Mädchen, das zu Habe op de wereld. Du bist alles, wat ik wil. Yeah.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 Bin was ich auch tut Ich hab ein Ziel und dieses Ziel bist du Het ontmoetingscentrum Zandstroom is een kleurrijk en bruisend braken in het creatieve kunstgemeente Zandvoort. Een plek waar mensen met dementie als mens benaderen in plaats van als patiënt. Zandstroom is een club van mensen met een haperend brein. Clubleden en medewerkers bepalen met elkaar de sfeer. Zo maken ze samen het verschil en ze zijn een inspiratie en steun. Van belang voor, voor mensen en familie en voor. De regie ligt bij de mens, niet bij het haperend brein. Kennis, kunst en cultuur zijn dagelijkse drijfvieren. Creëren, leren, uitproberen en blijven bewegen. Letterlijk en figuurlijk. Dit doen we samen met de clubleden. Mensen ontwikkelen meer zelfvertrouwen en maken vrienden. Ze voelen zich geliefd en serieus genomen. Voortdurend gaan we op zoek naar wat wel. En wat niet kan, maar vooral wat wel kan. Met aandacht voor broosheid. En vooral gericht op de kracht en het talent van de leden. Dit was June Lodge en Prins Mohammed. Somewhere love you, honey. Tomorrow is another day. Ja, morgen is altijd een andere dag. En and het zijn de buffoons. Was het weer eigenlijk voor uh, vandaag? Ik heb nog een, uh, een paar minuutjes, nog vier minuutjes en ik uh, ga een beetje stemmig afsluiten eigenlijk. Ik hoop dat u een heel mooi weekend hebt en ik hoop uh, dat het mooi weer wordt en vooral blijf gezond en blijf lachen, want dat is toch wel het allerbelangrijkste. Graag tot volgende week, zelfde tijd en zelfde golflengte. Dag! We'll